Mark Hokke met het NOS-journaal. Oud-politiechef Gerard Bouwman legt zijn werk als adviseur van de politie tijdelijk neer, melden bronnen in Den Haag. Er loopt een onderzoek naar zijn rol bij het declaratieschandaal rond de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. De ondernemingsraad kwam in opspraak door torenhoge luxe uitgaven aan feesten en vergaderingen. Bouwman zou dat hebben goedgekeurd in ruil voor instemming van de OR voor de reorganisatie bij de Nationale Politie. Vorige week maakte minister Van de Steur van Justitie bekend dat er een onafhankelijk onderzoek naar Bouwman komt. Nu trekt hij zich, na overleg met Van de Steur, tijdelijk terug. Er lijkt een doorbraak te zijn in een oude moordzaak in Den Haag. In de zaak rond Roos Suleiman is haar Nederlandse echtgenoot opgepakt. De Maleisische vrouw verdween in 2007 in Thailand. Haar lichaam werd later gevonden in een beerput.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 Bij de winkels in Amsterdam en Den Haag werken 160 mensen. Bij de reorganisatie gaan in totaal ruim 50 winkels dicht. behalve in Nederland, ook in België en Frankrijk, in Oost-Europa en China. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Alleen langs de kust is kans op een winterse bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen meer bewolking met vooral in het midden en zuiden regen. Dit was het NOS-journaal. DFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Om, om, om. Jezus, de donder het dondert en het bliksemt hè? Het is niet eens donderdag. Ja, nee, het is niet eens donderdag. Tje. Nou. Ik recht boven. Ja, een flinke klap hier jo. in Zandvoort. Hè? Jongen, jongen, jongen, jongen. En in Duitsland sneeuwt het, lees ik net. Dus nou, het is. Uh, het is weer. Uh... Uiterst gevarieerd. Moest vanochtend ook alweer krabben voor het eerst. Moest jij krabben? Ik moest krabben en ik oh. vind het erg. Ugh. Oh, heeft het, oh nou, dus het heeft gevroren hier vandaag. Ja, oh. het was vanochtend uh, om half negen min drie. Oh, mm -hmm. tju. Ja. Goh, nou, ik heb daar niks van gemerkt. Maar ja, ik hoef met mijn scootmobieltje ook niet te krabben. <laughs> Zou wat zijn, hè? <laughs> en, en mijn brillenglazen waren ook niet bevroren. Dus nou nee, <laughs> Hey Stan, welkom. Weer gezellig dat je ja. er weer bent. Het is heerlijk. Ik kwam vanmorgen tot Shonda. Dames en heren stond ze te knipogen, gedaan. ja. me. Stond ik te knipogen. Ik denk oh. dat er een vuiltje in mijn ogen het, het was je auto. Die stond te knippen. Oh. Maar ja. Dus net of jij dan knipogen, natuurlijk. Uh, nou goed. We gaan weer van start. We hebben, het weer, uh, we hebben weer leuke muziek voor u vandaag. We hebben natuurlijk om half 1, half twee het regio nieuws. We hebben de bioscoopagenda. Oh, ik like Matthijs van Nieuwkerk wel. En... Uh, we hebben natuurlijk om kwart over één het recept. Jawel. En misschien moeten we daarmee beginnen. De vraag Daar gaan van de we mee week. beginnen. De vraag van de week. De popvraag van de week. De popvraag. Ja, u kunt er niks mee winnen. Helemaal niks. Enige als u het goede antwoord weet, dan komt u in onze Hall of Fame. En uh, dus het antwoord kunt u geven via onze Facebookpagina Zandvoort Luncht. Als u het antwoord weet. En u mag ook naar de studio bellen natuurlijk. 0573-0393 was het toch? Nog, nog één keer. 0573-0393. Nee. 573. 303. 93. 3. Ja, dat zei ik toch? Uh. Ja, dat zei ik. Oké. Okay. Ik zei het alleen maar andere ik de pauze. <laughs> ik zei 05730393. Ja. Uh, goed, da, da, dus u mag uh, dan bellen en uh, als u het antwoord weet. Sandra, de vraag. De vraag van de week. Die gaat over uh, het album The Wall van Pink Floyd. Ja. Deze is verfilmd door Alan Parker. En de vraag is wie speelde de rol van Pink? Was dat A. Roger Waters, B. Bob Geldof, C. Sid Barrett of D. David Gilmour? Pink, te snel. Nee hoor, oh. hartstikke goed. Het <laughs> is duidelijk. Oké, okay. het is duidelijk. Dus ik, u kunt dus, uh, ik ben benieuwd. U kunt dus kiezen uit vier namen. En uh, spannend. Ja, dat is een mooie film trouwens. Ik zag al een heel leuk plaatje over, uh, over dat album trouwens. Op Facebook zag ik een hele leuke: <laughs> uh, dat Roger Waters die er met zijn auto tegen de muur aan. Toen zei hij: van, hé, hey, dat is een leuk idee voor een nieuw album. <laughs> wat om te doen geweest, hè? De op Een van de prachtige uit de 80-jarige album van Pink Floyd. En later, toen de Berlijnse muur gevallen was. in 1989 of zo. hebben ze dat op die plek ook nog eens een keer live uitgevoerd. Dat was echt geweldig. Nou, is normaal gewoon, natuurlijk, een eh, monument. Een fenomeen, Pink Floyd. Ja, maar dat zij ook niet een van de eerste die een videoclip maakte in een animatievorm? Dat zou zomaar kunnen. Dat, dat, dat, dat weet ik niet gezien, maar het zou zomaar kunnen. Hé, hey, we gaan het even hebben over een ander popfenomeen. Uh, en we draaien te, uh, twee nummers van ze achter elkaar. Geen drie in één, maar wel twee keer hetzelfde nummer. Maar het is wel leuk en, in twee verschillende uitvoeringen. En wat nog leuker is, is dat het live is. Uh, er is van, uh, van Queen dus een, een nieuw album uh, uh, uitgekomen. Dat heet On Air. En eh, dat zijn optredens die ze gegeven hebben voor de BBC-radio. En eh, dat zijn dus gewoon eigenlijk live-opnames. En dat is echt helemaal geweldig. Dus eh, we gaan luisteren naar eh, We Will Rock You. Eerst eventjes het, eh, zoals u hem kent. En daarna de fast version. En die vind ik eigenlijk ook wel... Sandra vindt hem niet mooi. Die zei verkrachtingen verkrachting van het origineel. Maar ik vind, ik vind hem wel... Je hoeft je toch niet met iedereen te delen.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 de Niet wakker worden, ben je dat misschien nu? <laughs> heerlijk, ik, ik vind het echt heerlijk. Lekker ruig, lekker ongecompliceerd, Rama. Heerlijk. Um, uh, de, de Queen dus, uh, on-air, oftewel uh, live bij de BBC-radio. Ik weet nog dat uh, de Beatles dat bijvoorbeeld ook al dat deden in de jaren 60. Elke zaterdagmorgen hadden ze een uitzending bij. Uh, bij de BBC en speelde speelden ze ook live en ook op verzoek, was heel leuk maar Queen deed dat dus ook Queen, uh, on air, uh, live at the BBC we, uh, het is even kijken, ja, het is over nou dan kunnen we wel een 3 in 1tje erin gaan gooien, dat kan wel ja, ik vind het wel kan 3 in 1 zijn afkomstig van een nieuw album van G. Reinders samen met Siep van de Ploeg Noord-Zuidlijn. 352 kilometer Is een peulenschil Rivieren, muren, bossen Zij kwam binnen, ik kon niets meer beginnen, mijn hoop would... In, in, in. Siep van de ploeg, samen van de kast. Natuurlijk samen met uh, G. Reinders. Twee werelden ontmoeten elkaar Limburg en Friesland. Nou, kun je het uh, verder uit elkaar bedenken uh, in Nederland. Uh, maar ze hebben gezamenlijk uh, vier nummers opgenomen. Althans, er staan er vier op Spotify. Misschien hebben ze er wel meer opgenomen. Maar er staan er vier op uh, Spotify waarvan u er drie hoorde. Het eerste nummer, dat heette de Noord-Zuidlijn. Zo heette ook het, uh, het cd'tje trouwens, het album. Uh, Noord-Zuidlijn en daarna zeer duidelijk iets over Sandra... namelijk het ging over de directrice. Jee jee jee jee jee jee jee. En uh, als laatste liedje uh, van deze twee heren hoorde u samen. En Ik, ik vind het lekker. Ik vind het heerlijk klinken. Dus uh, ik zal het nog wel eens meer draaien zo af en toe. We gaan naar de uh, paper uh, kit... Nou, wat ik me daarbij voor moet stellen, weet ik ook niet. De uh, paperkit, maar het is wel een mooi liedje. Er staat achter dat het een online bonustrek is. Dus als u gewoon een cd krijgt en heeft, koopt, dan heeft u hem niet. Dus dan heeft u weer een uniek uh, liedje. En dat heet Bloem. Het is nog mooi ook. Zometeen meteen het nieuws. When I wake And the sun Is coming through Oh you feel My lungs Of sweetness And you feel It's to a moment Het liedje heet uh, Bloem. En. Uh, oh nee, de, uh, ja, het liedje heet Bloem. En uh, met dubbel O natuurlijk, hè? Bloem. Ja. En uh, het beentje dat heette De Kid. Ja, nou, oké. Okay. Ik voel het wel een mooi liedje. Dat ook nog eens een keer. Uh... We gaan naar het nieuws, show. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Sandra Lissenberg. De gemeente Zandvoort gaat het beleid voor de inzet van huishoudelijke hulp op enkele punten aanpassen. Volgens verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Bluis zijn de belangrijkste wijzigingen die de gemeente Zandvoort doorvoert... dat zij het ondersteuningsplan voor huishoudelijke ondersteuning zelf opstelt. Het Zandvoorts College verandert daarmee de werkwijze omdat de huidige werkwijze voor het opstellen van huishoudelijke hulp nu door de aanbieder wordt gedaan. De gemeente Zandvoort gaat nu het aantal uren van de huishoudelijke ondersteuning vermelden in het ondersteuningsplan. De aanbieders worden betaald voor de geleverde ondersteuning in tijd en niet voor een vast bedrag per cliënt. De selectie voor de bouwplannen op het Watertorenplein in Zandvoort staat centraal in de Raadscommissie Ruimte en Economie op 9 november aanstaande. Het college vraagt dan de Raad om in te stemmen met hun keuze... voor het initiatief van Springtij Architecten en met de nota van uitgangspunten voor de verdere bouwplanontwikkeling. De bewoners rond het plein van de Watertoren volgen de gang van zaken uiterst kritisch. In een reactie van de bewoners van de Hogeweg... Toorbekkenstraat en de Westenparkstraat valt op te maken... dat zij het besluit dat het college heeft genomen ronduit ongeloofwaardig vinden. Vanavond, dus dinsdag 7 november... vergadert de Zandvoortse Raad over de prestatieafspraken 2017 tot en met 2021... tussen Woonstichting De Kei, Huurdersplatform Zandvoort Arcade... en de gemeente Zandvoort. Ook het koersdocument Werk en Inkomen... Dat een visie bevat op het activeren van mensen met een bijstandsuitkering richting werk, wordt hierin besproken. Tevens staat het rapport Werken aan meerwaarde van waardering naar doorwerking op de raadsagenda. Dit rapport gaat over het functioneren van de rekenkamer Zandvoort. U kunt verdere uh, agendapunten lezen op www.zandvoort.nl Het is alleen 8 november vandaag. Oh, 8 november. 7 november vandaag? Nee, het is oh, 8 november, nou, sorry, dat, uh, is 8 ik, november ik heb nog een stukje, ik heb nog een nieuws uh, Ja, dat goed hoor. Ja, graag gerust <laughs> hoor. Ik wou het even zeggen. Zoals het er nu ja. naar uitziet, zal er binnen afzienbare tijd worden gestart... met het ondernemersfonds in de gemeente Zandvoort. Indien de gemeenteraad later deze maand akkoord gaat... zullen alle ondernemers verplicht worden om een vastgesteld bedrag in het fonds te storten... waarvan initiatieven worden betaald die de gemeenschap en ondernemers ten goede zullen komen zoals bijvoorbeeld de winterse sfeerverlichting in het centrum. Het plan voor dit innovatiefonds wordt ondersteund... door ondernemersvereniging Zandvoort, vereniging Strandpachters... en koninklijke afdeling Zandvoort. De vereniging Bedrijf Terrein Zandvoort heeft aangegeven moeite met het plan te hebben. Zij geven aan eerst een nieuw bestemmingsplan af te willen wachten... en over drie jaar na een evaluatie zich eventueel te willen aansluiten bij het innovatiefonds. En tot zover het Regio Nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ik weet, ik weet niet waar het vandaan komt... maar op mijn blaadje staat de zon schijnt vandaag geregeld en het blijft droog. <laughs> uh, de wind waait niet, uh, niet meer dan zwak uit het oosten... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of vijf. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt, maar wel droog. De wind wordt zuidoost en neemt toe naar matig over land en naar vrij krachtig aan zee. En de temperatuur daalt naar waarde dicht bij het vriespunt. Morgen is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Mogelijk valt er ook smeltende sneeuw. De matige en aan zeekrachtige zuidoostenwind draait naar oost tot noordoost... en de temperatuur wordt dan niet hoger dan 4 graden... Ik denk dat het komt door die datum. Dat, dat zal het zijn. <laughs> Dit is echt van gisteren. Ja. <laughs> ja, want het is echt 8 november vandaag. En, en als je hier nu buiten, naar buiten kijkt, is het wat nacht. Ja. Die zon die zal gerust wel schijnen hoor, alleen we zien hem niet. Hmm. En droog is het ook niet. Nee. Want het, het is echt eh, pokken weer hier in de zand, wordt het dondert en het, het hagelt. En het is, het is hartstikke donker. Never a dull moment. Ja, never a dull moment. Zo is het ook weer. Ja. C M I did my best to notice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 De band heette de Killers. Nou, dat is je wel een beetje van. Hoe zit dat? Nee, dat is alleen maar de band. Naar oh, alleen maar de band. Moeten we moeten ons band. niet te veel van aan te Nee, nee. Ze zijn niet gewelddadig. Nee. We hoeven niet bang te zijn dat ze met pistolen zo... Goed. Nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, ik ben... Uh, het is wel een beetje donker. Maar ben jij bang in donker, eigenlijk of niet? Ik ben... Zal ik je eerlijk wat bekennen? Ja? Ik ben er heel bang in het donker. Oh, well, nou, Ik vind het verschrikkelijk. Als ja? ik gewoon niet kan zien wat er achter me gebeurt. Voor oh. me trouwens ook niet. Maar dat. Oh. Ik, oh, nee. Oeh, dat vind ik eng. Dat vind ik eng. Ja, ja. don't be afraid of the dark. Dat is niet nodig. Het is buiten ook donker nu. Niet bang zijn. Robert Spray. Zou ik niet zo aan doen, bang zijn in donker. zeker niet als je naar buiten kijkt. Want het is poep. Poe, poe, poe. Het is behoorlijk donker hier. Uh, dus uh, er staat je nog wat te wachten hoor. Ik heb even op buieradel gekeken. Maar uh, nah, er komt nog een paar. Uh, rond een uur of twee. Dan wordt het droog. Dat moet ook, want dan moet ik naar de bus lopen. Dus dan moet het gewoon weer droog zijn. Dat is nou eenmaal zo. Hé, hey, uh, we gaan naar de film. Ja, laten we dat nou eens doen. Laten we nou gewoon eens naar de film gaan. Dat lijkt me nou zo leuk. Samen met Sander naar de film. Jongen, jonge. ja. Net als in de film. Ik wil... De bioscoopagenda. agenda Ja, en het is de laatste week voor Trolls. Uh, de animatiefilm speelt in Cinema Circus Sandvoort... tot en met woensdag 16 november... En uh, u kunt hem nog gaan zien op de woensdag... zaterdag en zondag om half twee. Uh, ook de laatste week voor Meesterspion. Uh, deze draait alleen morgen nog om half vier. Uh, in de avond kunt u gaan kijken naar Hartenstijd... de romantische Nederlandse comedy... met Jennifer Hofman in de hoofdrol. En met uitzonderingen van de woensdagen... wordt deze dagelijks gespeeld om zeven uur... tot en met 15 november. Uh, the Girl on the Train is een nieuwe film. Uh, gebaseerd op de wereldwijde succesvolle debut-thriller van Paula Hawkins. En we zien de gescheiden Ardit. Uh, of. Ik heb verkeerd zitten knippen en plakken. Uh, Rachel, die reist elke dag met een uh, echtpaar. dat er voor het oog ontzettend perfect uitziet. Maar dit krijgt een keerzijde: zij ontdekt iets gruwelijks. en de nachtmerrie waarin ze verzeild raakt blijkt de waarheid. Rachel wordt onverklaarbaar gewond wakker en Megan, een van het koppel, is vermist. Terwijl Rachel verstrikt raakt in de vermissingszaak gaat ze zelf op onderzoek uit. Uh, deze film is vanaf donderdag dagelijks te zien om half tien s avonds. Uh, nieuw is ook De Club van Sinterklaas en Geblaf op de pakjesboot. Als de pieten in aanraking komen met een bepaald goedje loopt een situatie helemaal uit de hand. Zeker omdat er ook een echte hond aan boord is die de Pieten in Spanje gevonden hebben. Het is de verwaalde hond van Sophie. En in deze rol wordt gespeeld door Vinder Kamerling, de dochter van Bijle Anthony Kamerling en Isa Hoes. En die hoopt dat de Club van Sinterklaas het diertje weer bij haar terug kan brengen. Maar lukt het Sinterklaas en de bekende Club Pieten om de cadeautjes op tijd te ontsmetten en het hondje van Sophie veilig thuis te brengen? U kunt het gaan zien op zaterdag, zondag en woensdagen om half. Hier. En tot zover de bioscoopagenda. En voor meer informatie, cinemacircusandvoort.nl. Mooi, mooi. Gister, ja, Sinterklaas. Hij komt aanstaande zaterdag komt hij. Volgens mij krijgen we hem hier zondag. Oh, zondag. In Zandvoort. Ja, maar... nee, officieel in Nederland komt ja, hij. Aan, de, uh, de in, ja, ja, de nationale. Nou, is toch. Ik ga niet kijken. Of oh, tenminste, als we geen echte Zwarte Piet hebben, dan uh, ga ik niet kijken. Zo is het. Eh. Uh, er zijn trouwens, over Zinterklaas gesproken, maar twee gemeentes in Nederland... die toegeven aan die onzin om Zwarte Piet af te schaffen. Bijna maar twee. Alleen Amsterdam en Heemstede. Maar goed, dus ja, we gaan vooral door. Je had het over Hartenstraat, hè? Hartenstrijd. Hartenstrijd. Oh ja, oh ja, Hartenstrijd. Sorry. Want oh, dan komt dit liedje uit. Je hebt een strijder in me losgemaakt. Ik geef niet op. Ik heb mijn strategie bepaald. Ik heb mijn doel allang voor ogen. De cirkel is nu rond. De storm het volgt. Je geeft me al te graag gewonnen. Je geeft je over. Gaat de straat. In één keer raak Steeds intimer, dichter bij elkaar Samen zijn we één de Laura en dat liedje dat heet Harde Strijd en dit zijn de Shadows ja met een echte drum solo hoor maar solo. En daarom heette het ook Little B. We waren de shadows. En we hebben er nog eentje. De nieuwe van Direct. En die willen graag nog één kusje. Nou, one more kiss dan. Oké, okay. tot het nieuws van 1 uur. Maar nou, daar ging ik niet aan Trouwens een baard houd ik niet van oh, uh, so Goed uh, We gaan naar het uh, NOS journaal van uh, 1 uur Dames en heren En we zien u straks uh, Wederom uh, terug Met een hele aparte en leuke conferentie. Let u maar eens op, ik heb iets heel leuks gevonden Gisteren En uh, dat ga ik u straks uh, laten horen I will return, Sandra ook Tot zo